6 uur. Het NOS journaal. Renate Evers. Prinsjesdag in teken van economisch zware tijden. Afghaanse oud-president gedood bij bomaanslag. En politieagent bedreigt ambulancepersoneel.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 Door de maatregelen wordt de koopkracht van alle Nederlanders geraakt. En ook de schuldencrisis in Europa kan onze economie raken, zei de koningin. De oppositie is kritisch over de plannen van het kabinet. PvdA-leider Cohen mist bij het kabinet een gevoel van urgentie voor het oplossen van de eurocrisis. Volgens de SP ontbreekt het bij het kabinet aan visie. En D66 mist de aankondiging van nieuwe hervormingen. GroenLinks vindt dat het kabinet door de mand valt, ondanks alle bezuinigingen, toch een begrotingstekort. Gedoogpartner PVV is blij dat het woord Europa in de troonrede minder vaak voorkomt dan in de miljoenennota.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 De Afghaanse oud-president Rabbani is bij een actie van een zelfmoordterrorist omgekomen. Hij was voorzitter van de Afghaanse Vredesraad die met de Taliban onderhandelde. Een gesprekspartner die Rabbani kwam bezoeken bracht een bom onder zijn tulband tot ontploffing. Rabbani was president van Afghanistan tot 1996 toen de Taliban aan de macht kwamen. Hij vocht jarenlang tegen de nieuwe machthebbers. Toen de Taliban in 2001 verdreven waren, werd Rabbani korte tijd interim-president. De huidige president Karzai volgde hem op. Het CNV gaat geen koopkrachttoeslag eisen zoals de vakcentrale FNV wel doet.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 Bij het CNV-gebouw in Den Haag is een dode gevonden. Om wie het gaat is nog niet bekend en ook is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. De politie heeft een verdachte aangehouden. In de achtertuin van het CNV-gebouw heeft de technische recherche een tent opgezet. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Het OM heeft vier jaar cel geëist tegen de aspergeteelster José Jansen... vanwege uitbuiting van buitenlandse werknemers op haar bedrijf in Someren.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 Het weer vanavond en vannacht veel bewolking. In het noorden kan wat regen vallen en het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd wat regen en het wordt dan 17 tot 20 graden. Tegen de avond wordt het vanuit het noordwesten weer droog. De dagen daarna meer zon en maxima in het weekend rond 20 graden. AMB, verkeersinformatie. Bij Rotterdam en Utrecht staan nog de meeste files. Bij Amsterdam valt het vanavond erg mee met de spits. Ik noem de opvallende files. Dat is er eentje op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 13 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrok is dicht en dat gaat ook nog even duren. U kunt daar beter omrijden via Dordrecht en Oosterhout. En dat is dan over de A16, de A59 en de A27. Door dat ongeluk is ook een zogenoemde kijkersfile ontstaan richting Rotterdam. Tussen Knopend Gorkum en Hardingsveld Griesendam 5 kilometer. En op de A15 verderop richting Europort staat ook nog een lange file... tussen Pernis en Spijkenisse 6 kilometer. Wat ik fijn vind aan regiobank? Nou, persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.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 Samen aan het werk. Ga nu naar Armeavitale.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. 8 over 6, goedenavond. De hele middag berichten we al vanuit Den Haag. Bewolking boven de hoofdstad vandaag. En het weerbericht voor morgen en de komende jaren. Het wordt alleen maar donkerder. Want Prinsjesdag staat dit jaar in het teken van economisch moeilijke tijden. 2012 wordt een zwaar jaar voor veel mensen. Dat zei minister De Jager van Financiën. Maar het was ook de toon van de traditionele troonrede die de koningin uitsprak. Leden van de Staten-Generaal. De huidige economische situatie vraagt om maatregelen. Het bezuinigingspakket dat de regering u voorlegt is dan ook omvangrijk.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 hoe zit dat dan met, met de duurzaamheid van de samenleving? Hoe ziet het liberaal dan het samenleven in de toekomst? Waar willen wij naartoe? Daar, dat hoor ik altijd. Het beroemde V-woord, er zou meer visie achter moeten zitten. Daar heb ik het achterbak vol mee liggen. En de visie van dit kabinet kan ik u heel simpel samenvatten. Die is een land te creëren waarin mensen minder afhankelijk zijn van de overheid. Door al die hervormingen die we nu doorvoeren zorgen we er tegelijkertijd voor dat we niet de rekening van deze staatsschuld van de afgelopen jaren, die oploopt naar 4,5 miljard, dat we dit doorschuiven naar volgende generaties. We zorgen we zorgen ervoor dat de groeimotor van de Nederlandse economie weer op gang komt. En we zorgen voor een land waarin we grenzen stellen en grenzen handhaven. Op het terrein van veiligheid, op het terrein van immigratie. Dat is mijn visie. We hebben een onwaarschijnlijk krachtig land. We stijgen op alle lijstjes waar het gaat om innovatieve, krachtige economieën. Dus we hebben alles in huis om te repareren wat er niet goed is aan Nederland. En dat gaat het kabinet ook doen. Dat is mijn visie op de toekomst. De visie vandaag van premier Rutte. Morgen is de beurt aan de Tweede Kamer... met het grote politieke debat over de miljoenennota. Wilma Borgman. Er klonk al kritiek op het gebrek aan visie... maar daar voelt de premier zich niet bepaald door aangesproken. Uh, in het geheel niet. Ik heb een hele auto vol met visie, zei de premier. Althans, een achterbak vol, <lacht> geloof ik. En de oppositie kan dan wel zeggen dat het alleen maar over kil bezuinigen gaat... en dat het kabinet een uh, groot gevoel van onbehagen uitstraalt... zonder dat ze precies duidelijk maken waar dat gevoel van onbehagen dan op is gebaseerd... Valt Griekenland om, loopt de wereldeconomie vast, het kabinet weet het niet zeker. Maar inderdaad, van kritiek daarop is de premier niet erg onder de indruk. Want Rutte zegt, um, er zit wel degelijk een ideaal achter, namelijk het ideaal dat mensen uiteindelijk minder afhankelijk worden van de overheid. En dat er een kleine en krachtige overheid is die zich tot zijn kerntaken beperkt. En als het kabinet in die missie slaagt, zegt Rutte althans... dan kunnen we de storm die volgens de jaren op ons afkomt wel hebben. Over storm gesproken. Morgen overmorgen algemene beschouwingen. Het debat, hoe hoog gaat het oplopen? Niet zo hoog zou je zeggen, denk ik. Omdat deze regering natuurlijk de oppositie heel hard nodig heeft... voor de verschillende meerderheden. Ja, we hebben de afgelopen dagen sinds donderdag de miljoenennota naar buiten kwam. De oppositie natuurlijk al gehoord over de stapeling aan maatregelen. Want de bezuinigingen van het kabinet zouden vooral terechtkomen... bij de zwakkeren in de samenleving. Nou, dat zullen we morgen ook wel horen, maar toch wordt het een spannend debat. En dat zit hem dan vooral in de confrontatie tussen fractievoorzitters onderling. Uh, bijvoorbeeld tussen Cohen en Wilders, die een wedstrijdje gaan spelen. Wie is de grootste gedoger? Um, het zit hem ook in de manier waarop de uh, coalitie zich manifesteert. Kan Stef Blok of kan Sybrand Buma zijn partij echt profiel geven. En donderdag is het dan de beurt aan Rutte die een overtuigend verhaal moet neerzetten. Maar de grote vraag die boven dit debat zal hangen is toch hoe het verder gaat. Uh, hoe het volgend voor het voorjaar gaat als er nieuwe economische inzichten op tafel liggen. liggen. En uh, over de vraag of er dan opnieuw bezuinigd moet worden of niet. En van wie het kabinet in die fase van de discussie uh, steun krijgt. Maar dat heb ik ook nog gevraagd. Maar krijgt de oppositie morgen nog iets voor elkaar? Um, je, er is reden om dat te denken, want je zou zeggen er, dit is de machtigste oppositie alle tijden, want die staat tegenover een uh, minderheidskabinet. Maar deze oppositie heeft wel een klein probleempje, want ze slagen er maar niet in met z'n allen één alternatief te uh, presenteren. Elke partij hamert op zijn eigen aanbeeld en heeft zijn eigen gevoeligheden. En wat je wel ziet is dat uh, hoe belangrijker de partij is voor meerderheden, hoe groter de kans dat het kabinet gevoelig is uh, voor de argumenten. Kijk naar de PvdA bij het pensioenakkoord, kijk naar de SGP die in de eerste de Kamer cruciaal is voor een meerderheid, die krijgen voor elkaar dat de bezuinigingen op het kindgebonden budget wat minder bij grote gezinnen terechtkomen. Uh, het enige punt dat vanuit de oppositie zal klinken is het verwijt dat het kabinet niet voldoende hervormt, dat het kabinet blijft hangen in bezuinigingen. maar ze zullen er op dat punt niet in slagen om Rutte en zijn kabinet op andere gedachten te brengen. Maar het is volgens mij best spannend. Morgen. Hoe laat begint het? Om kwart over tien. Morgen, ook te horen ongetwijfeld op Radio 1. Dankjewel, Wilma Borgman. Zo dadelijk praat ik verder over Prinsjesdag... met staatssecretaris Wekers van Financiën. Kwart over zes dan zijn meestal de files al een beetje opgelost op de Nederlandse wegen. Is dat zo, Helene Geest? Nee, dat is Ach. niet zo. Er staat in totaal nog steeds 80 kilometer. We hebben wel de, de grootste piek gehad. De langste vielen op dit moment nog op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Gorkum 13 kilometer door een ongeluk. En zojuist is er een ongeluk gebeurd op de N44 van Wassenaar naar Den Haag. En die weg is dan ook helemaal dicht bij Duindicht. Het levert natuurlijk veel vertraging op op de N44 zelf. Dus verkeer vanuit Amsterdam en vanuit Wassenaar kan het beste omrijden via de A4 en de A12. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Het koffertje van minister de Jager, zo zei Wilma Borgman net, bevatte weinig vrolijk nieuws. Het departement van Financiën gaat overuren maken om de opstekende storm waar de Jager over sprak, op een of andere manier op te gaan vangen. Overuren geldt dan toch ook voor staatssecretaris Frans Wekers van Financiën. Goedenavond. Goedenavond. U kwam wel heel vrolijk binnen. Uh, dat komt omdat ik uh, altijd wel een opgewekt uh, gemoed heb. Oh, maar, maar in deze tijden lijkt me dat toch niet op zo'n plaats? Nou, Het is, uh, het is hard werken. Het is, uh, we moeten het huis op orde zien te krijgen. Uh, daar zijn we hard en druk mee bezig. En uiteindelijk willen we Nederland ook sterker uh, uit de crisis trekken. Dus mensen ook weer een perspectief bieden. En gaat een VVD-staatssecretaris, VVD-notenbeter... met een vrolijk gemoed, de belasting verhogen? Uh, nou, per saldo verhogen we de belasting uh, maar een klein stukje. Dat was afgesproken in het uh, regeerakkoord. Maar toch? Maar toch, uh, maar dat is niet anders als je het huis op orde moet brengen. We zijn uh, vorig jaar de verkiezingen gegaan dat orde op zaken moest worden gesteld. En ik ben er in elk geval trots op dat het aller, allergrootste uh, deel van de 18 miljard die we moeten besparen, dat dat uh, wordt gerealiseerd met uh, besparingen op uitgaven. En daar zitten voor een klein stukje uh, uh, zitten daar lastenmaatregelen bij. Nou, die zal ik uh, verdedigen. Want? Een klein deel van dat grote deel gaat tot stand komen via een uh, verhoging van de belasting naar 52% voor steeds meer mensen in Nederland. Waarom? Moet oh nee. dat... Dat, is, dat is een heel klein stukje in het koopkrachtpakket. Dat, uh, dat wordt, uh, dat wordt uh, uitvergroot. Maar uh, ik zal u vertellen waarom u de. Nee, ik u probeert natuurlijk hebben. een spin uit te geven. Wat nee? ik bedoel te zeggen, is dat het natuurlijk wel een symbolisch groot iets is voor een VVD-partij. Nee, zo moet je dat niet zien. Um, het gaat uiteindelijk om een uh, bedrag van 150 euro... Uh, waar een kleine categorie van mensen 10% meer belasting over moet betalen. Dus dat is 15 euro per jaar. Dus dat is per maand uh, 1 euro en, uh, en een kwartje, zeg maar. Ja. Dus uiteindelijk... Uh, ik wil het ook niet in die symboliek zoeken. Uh, nou, ik een uh, beetje wel, want ik vraag me af of dat dan toch een beetje wordt ingegeven... door de steun die jullie nodig hebben als minderheidsregering uh, bij de Partij van Arbeid. Nou, waar het om gaat is als je een, een behoorlijk pakket hebt van uh, bezuinigingen... waarbij uh, uh, uh, mensen die... Kinderopvang genieten, kinderopvangtoeslag krijgen, mensen die zorgtoeslag krijgen, mensen die uh, uh, persoonsgebonden budget krijgen. Als je aan iedereen offers vraagt, dan moet je ook zorgen dat het koopkrachtbeeld evenwichtig is. En daar werk dan graag aan mee. Uiteindelijk hebben we een pakket gepresenteerd waarbij we elke Nederlander recht in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen: Dit is nou een evenwichtig pakket om het huis op orde te krijgen. En de steun daarvoor krijgen we natuurlijk ook van de Partij van de Arbeid. Kun je daarmee die partij tot uw gedoogpartner bestempelen? Uh, nee, dat uh, kun je niet in zijn algemeenheid zeggen. Maar ik ben wel blij dat er vorige week uh, in het kader van het pensioenakkoord... Een, uh, uh, een akkoord ook is bereikt in de Tweede Kamer... Uh, tussen minister Kamp en uh, de regeringspartijen... en ook een partij als de Partij van de Arbeid. En datzelfde geldt voor, uh, voor andere pakketten. We zijn een minderheidskabinet. Dat betekent dat we uh, op de 18 miljard... Steun hebben van onze gedoogpartner. Daar zijn vorig jaar duidelijke afspraken over gemaakt. En uh, de gedoogpartner, uh, die staat voor zijn handtekening. Uh, maar daarnaast spelen er natuurlijk een tal van andere kwesties. waar we uh, niet bij voorbaat afspraken hebben gemaakt met de PVV. En dan zoeken we elders in de Kamer steun. Die handtekening, uw handtekening ook, staat ook onder de afspraak. van het regeerakkoord om die 18 miljard te gaan bezuinigen. Als je kijkt naar de vraag wie dan die eurocrisis gaat betalen. zou je dan nou moeten gaan denken aan een soort Warren Buffett tax? Een belasting voor de echt extra superrijk zoals in Amerika uh, uh, gaat gebeuren? Kijk, de situatie uh, in Amerika is niet te vergelijken met die in Nederland. Uh, de inkomensverschillen in Amerika die zijn vele malen groter dan in Nederland. En er is bijna geen enkel land ter wereld waar het uh, toptarief... Zo hoog is als in Nederland, 52 procent. En waarbij dat toptarief al zo snel wordt betaald. Ga niet door, dus. dus Ga niet gebeuren. Een, een, een, een toptarief er nog eens bovenop zetten, dat gaat in dit kabinet echt niet gebeuren. Iets anders, de overdragsbelasting, die hebt u verlaagd naar 2 procent. Maar toch is de realiteit van vandaag dat er weinig huizen worden verkocht. Hebt u het nou voor niks gedaan? Nee, dat zou, die conclusie zou te vroeg zijn. De uh, eerste realisaties, uh, als, we, als we kijken naar de cijfers nu... dan zien we toch dat de huizenverkopen aantrekken. Uh, uh, we hebben de signalen gekregen van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Uh, al in de eerste maand 15% meer huizenverkopen. Vorige week een rapport uh, van een grote bank in Nederland... die zegt van, nou het vertrouwen in de woningmarkt uh, is aan, aan het trekken. Nou, en ik hoop dat de zaak ook verder herstelt in die woningmarkt En dat we in plaats van tien bordjes te kopen in de straat... dat we er straks toch maar twee zien staan. Wat is nou tot slot uh, nog iets opti optimistisch... waarmee we kunnen afsluiten... Nou, optimistisch is dat we. Uh, of dat de fundamentals, de fundamentals in Nederland uh, goed zijn. Dat de uh, werkeloosheid relatief gering is. We zitten uh, rond de 5% werkeloosheid in Nederland. Dat we het huis op orde kunnen brengen. zonder uh, noemenswaardige belastingverhogingen. En dat we zo Nederland goed door de crisis uh, weten te trekken. Kijk wat er buiten Nederland. Is dat een garantie voor vandaag of voor de komende jaren? Die indruk nee. kreeg ik namelijk niet. Nee, garanties, garanties kun je een leven niet geven. Je kunt alleen maar zorgen dat je, uh, dat je je eigen zaakjes op orde hebt. En uh, dat doet dit kabinet met een heel pakket aan maatregelen... die uh, natuurlijk elke Nederlander raken, die elke Nederlander pijn doen... maar het is echt nodig om de boel op orde te, te krijgen. Kijk maar naar een aantal landen om ons heen, Zuid-Europa... maar ook elders in de wereld, de Verenigde Staten... waar dat, uh, de staatsschuld veel te hoog is. Men gaat er ook veel meer uh, geld uitgeven aan rente. nou Als we, het in, Nederland, uh, als we in Nederland de zaak goed hebben orde kunnen houden, dan uh, kunnen we ook de rentelasten beheersbaar houden. Gaan we zien. Frans werkers, staatssecretaris van Financiën, hartelijk dank voor uw komst. Gaan we naar DigiNotar. De rechtbank in Haarlem heeft DigiNotar failliet verklaard. DigiNotar, zoals u weet, is een bedrijf dat onlangs in opspraak kwam... omdat het overheidssites niet goed had beveiligd. Er is nu een curator aangesteld en die hebben we aan de lijn. Rocco Mulder, goedenavond. Goedenavond. Waarom is het vicement over DigiNotar uitgesproken? Uh, nou het bedrijf heeft daar eigen faillissement aangevraagd. Uh, sinds uh, begin van deze maand uh, is de inkomstenstroom uh, opgedroogd... Uh, nadat de overheid het uh, vertrouwen had, uh, had opgezegd. En, ja, daarna zijn nog vele klanten gevolgd en de kosten lopen door. Ja, er was geen uh, reden op, meer aan? Er was geen reden meer aan, nee. Nee, Wat gebeurt er met de mensen die bij Diginota werken? Uh, er werken uh, zo'n 50 mensen bij Diginota. We formeren op dit moment een kernteam die de activiteiten uh, zal voortzetten voor enige tijd... en uh, ja, de, de rest zal worden ontslagen. Dan gaat het natuurlijk om die certificaten die het bedrijf verstrekte... die die valse veiligheid gaven. Wat gebeurt er met de certificaten die nog in gebruik zijn? Dus zeg maar nog steeds rechtstreeks uit dat inmiddels failliet... die genoord had komen. Nou, er zijn uh, verschillende soorten certificaten. Uh, een deel van die certificaten is al vervangen... door de certificaten van andere leveranciers. Een deel daarvan is nog niet vervangen... En dat moet de komende tijd uh, gaan gebeuren. Hebben u al mensen aan de telefoon gehad die een schadeclaim gaan indienen? Uh, nog niet aan de telefoon gehad. Maar ik heb wel begrepen dat zich al uh, mensen hebben gemeld die schriftelijke uh, uh, claims hebben ingediend. Ja. ja, waar moeten we dan aan denken? Ja, dat zijn natuurlijk uh, partijen die uh, zeggen dat ze schade hebben geleden. Maar... maar ik bedoel de omvang van hun claims. Ja, dat, dat kan ik nu nog niet zeggen. Het, uh, het verschement is vanochtend om 11 om uur ongeveer uitgesproken. Dus uh, daar is het nog te vroeg voor. Dus de volgende stap aan nu? Ja, de volgende stap is om zoveel mogelijk uh, de dienstverlening uh, te proberen uh, te waarborgen. Dat er min mogelijk last is voor de gebruikers van de certificaat en de overige dienstverlening. Curator Rocco Mulder namens Digi en in Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Geen dank. Politie, justitie en de gemeente in Rotterdam trekken alles uit de kast... om de railschoppers afgelopen zaterdag bij Feyenoord op te sporen en te straffen. Burgemeester Abu Talib heeft net een brief gestuurd hierover naar de gemeenteraad. Verslaggever Henrik Willem Hofs. Henrik Willem, wat staat daarin? Nou, onder andere dat er vanavond in het televisieprogramma... opsporing verzocht, een getuigenoproep uh, wordt gedaan. En misschien worden daar ook al wel beelden getoond. En het meest opvallend is eigenlijk dat er... Zo zegt de burgemeester, grote schermen in de stad worden geplaatst met daarop foto's van de reilschoppers. En dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd. Dus elk communicatiemiddel wordt ingezet om de reilschoppers op te sporen. Maar tot nu toe zijn er vijf aanhoudingen gedaan. En dan heb je het over schermen met afbeeldingen van de daders. Ja, precies. Naming en shaming. Dat hebben we natuurlijk ook al wel gezien op internet, maar uh, op schermen in de stad, die trouwens wel veel vaker worden ingezet bijvoorbeeld bij uh, crisissituaties uh, of om mensen informatie te geven over het openbaar vervoer, zal dat als ook gebeuren. En daar zullen dus die foto's van uh, die veelal jongens uh, uh, getoond worden en daar moeten mensen dan op reageren. Ja, vanavond speelt Feyenoord opnieuw. bekerwedstrijd tegen AGOVV. Worden daar opnieuw ongeregeldheden verwacht? Nee, ik verwacht eigenlijk dat het daar rustig zal blijven. Er is wel extra politie ingezet. En ook de fans laten van zich horen, maar dan op een positieve manier. Er komt een petitie die wordt aangeboden aan Erik Gudde, de algemeen directeur. Ruim 22.000 mensen hebben die petitie ondertekend tegen het geweld van afgelopen zaterdag. En om weer positief met de club aan de gang te gaan. En vanavond wordt er dus om kwart voor acht gespeeld. In Rotterdam, je bent erbij, Henrik Willem Hofs. Dank wel. Vier jaar cel wordt door het Openbaar Ministerie geëist... tegen de aspergeteelster José Jansen uit Zomeren. Ze wordt verdacht van economische uitbuiting... van onder andere Poolse werknemers. Verslaggever Theo Verbrugge was bij de rechtszaak in Den bos. Pedro kwam speciaal voor de rechtszaak even terug uit Portugal. Hij kwam in Zomeren asperges steken. Hij dacht destijds in een slechte film terecht te komen... Zag fysiek geweld en bedreigingen door de eigenaresse, zei hij tegen de rechter. I was not to, to be like an Ik verwachtte niet als een dier behandeld te worden. Met vier badkamers en 16 kamers voor 50 mensen. Het bedrijf van José Jansen in Zomeren is inmiddels geveild. Ze moest de boete van 1,1 miljoen euro aan de arbeidsinspectie betalen. Ze zitten inmiddels in de vrouwengevangenis in Breda. In afwachting van haar definitieve straf. De officier van justitie wijnbelt vanmiddag. Na mijn oordeel was er op het bedrijf sprake van een ernstige vorm van arbeidsuitbuiting. En naar mijn sterke overtuiging heeft zij haar arbeidskrachten willens en wetens in deze uitbuitingssituatie gebracht en gehouden. Slechte beloning, lange werktijden, slecht eten, vies sanitair, afname van paspoorten. Dat zijn een aantal van de beschuldigingen. De verdachte ontkent alles en blijft strijdbaar. Haar advocaat gaat voor vrijspraak. Een groot aantal verklaringen zijn er afgelegd in het verleden. Een aantal het voordeel van cliënten en een aantal het nadeel. De aspergeteelster hoopt dus op vrijspraak en Pedro op een schadevergoeding. Over twee weken uitspraak. En daarmee komen we aan het eind van het Radio 1 journaal van dinsdag 20 september, Prinsjesdag. Mede namens Lucella Carrasco en Bert van Sloten, die mij voorgingen vanmiddag. Wens ook een hele, hele prettige avond. Zo direct, avondspit uh, van WNL met Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Tim, goedenavond. Uh, Ga je doen. Plato. Ja, we praten ook door over uh, de happening van vandaag natuurlijk. Prinsjesdag, miljoenennota. En mijn vraag is eigenlijk aan luisteraars, wat vinden jullie van Rutte 1? Zijn ze een beetje uit de startblokken gekomen? Een jaar na dato? Ik vind, en dat is mijn mening zo straks uh, in Avondspits. Een jaar na dato is Rutte 1 prima van start gegaan. Het is Avondspits dus zometeen. U kunt meepraten 0800 1121 om ook mee te discussiëren. Of via hashtag Eerdmans kunt u de uitzending inkomen. Zometeen zijn we bij u met Avondspits na het NOS Journaal.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 Koningin Beatrix legt in de troonrede ook de nadruk op de ingrijpende bezuinigingen die iedereen zullen raken. Feyenoord supporters die betrokken waren bij de rellen bij de Kuip hebben vanavond nog de tijd om zich vrijwillig aan te geven. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam schrijft aan de gemeenteraad dat de komende dagen de hulp wordt ingeroepen van het publiek. Er worden mogelijk ook grote beeldschermen met foto's van verdachten in de stad neergezet. In opsporing verzocht van vanavond wordt ook aandacht besteed aan de rellen. Oud-president Rabbani van Afghanistan is omgekomen bij een actie van een zelfmoordterrorist. Rabbani was voorzitter van de Vredesraad die onderhandelt met de Taliban. President Karzai heeft zijn bezoek aan de algemene vergadering van de VN afgebroken. Bij een CNV-gebouw in Den Haag is een dode gevonden. Wie het is en wat de doodsoorzaak is, is niet bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek in de achtertuin van het CNV-pand. Tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Vannacht is het nog steeds bewolkt en in het noordwesten kan er wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 10 tot 15 graden. En ook morgen wordt de dag gekenmerkt door veel bewolking met de grootste kans op wat regen in het westen en noorden van het land. In het oosten en zuidoosten kan de zon nog wel heel even schijnen en daar loopt de temperatuur nog op naar zo'n 20 graden. Aan zee blijft het kwik op 17 graden steken. Donderdag wordt een wat frissere, maar wel droge dag en ook de dagen erna verlopen droger met meer zon en langzaamaan ook wat hogere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam en Utrecht staan nog de meeste files. In de rest van het land begint de avondspits aardig op te lossen. Ik noem de meest opvallende files. Dat is er eentje op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld Griesendam... nog 9 kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A15 richting Europoort tussen Pernis en Spijkenisse... nog 5 kilometer. En verder veel vertraging op de N44 van Wassenaar naar Den Haag. Tussen Wassenaar Centrum en Duindicht. 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht tussen Wassenaar Zuid en Duindicht. U kunt het beste omrijden via de A4 en de A12. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Een jaar na dato, Rutte 1 is goed van start gegaan. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meepraten. Bel WNL 0800 1121. Ik vond de troonreden vanmiddag beter om aan te horen, luisteraars... dan dat ik dat jaren ervoor heb gedaan. Inderdaad, een erg liberaal verhaal. Maar na het eindeloze gepraat over samenleven, samenwerken, samenbouwen... van Jack de Vries en co, klonk het eerlijk gezegd als muziek in mijn oren. Rutte vertrok bijna een jaar geleden met zijn matrozen. En wat heeft hij er volgens u tot nu toe van terechtgebracht? Bent u tevreden of teleurgesteld? U gaat zometeen een aantal interessante commentaren horen hier bij WNL. Maar los van de schuldencrisis en de algehele Griekse malaise, zeg ik... Af. Ze durven te bezuinigen en het aantal ingediende wetten is ongekend. Bel WNO, 0800 1121. Dat is 0800 1121. U kunt ook twitteren, dat kan op hashtag WNL, hashtag eertmans. Dat maakt niet uit, ik probeer ze voor te lezen als ik, als ik het red. U kunt dus meedoen over mijn stelling, goedenavond. Dit is Rutte 1 na een jaar en men is goed van start gegaan. Wat vindt u na Prinsjesdag? Heeft u een, klinkt het als muziek in de oren of zegt u het is een drama? U mag het beide doorgeven en ik laat u hier aan het woord. Mevrouw Jansen uit Limburg belt meteen en is het met mij oneens. Mevrouw Jansen? Ja, ik ben oneens omdat het beschermt alleen rijke mensen... En hij maakt wel geen, ja, dat is geen gebrek aan, uh, aan, uh, aan problemen voor de rijken. En de rijken, ik bedoel niet, de rekenen hebben bedrijven. Ik bedoel ook hij is zelf rijk geworden, omdat hij verdient goed met zijn, al die politici, al die burgemeester, al die directeur van corporatie, die verdienen een, een maand salaris, wat verdient die iemand een hele jaar lang? Nou, er mag wel verdiend worden, toch, in het land? Wat zegt u? Er mag toch ook wel wat verdiend worden in het land? Ja, verdienen op deze manier. En nou ze worden, ze worden uh, mensen met, uh, met een minimum aangepakt. Vindt, no, vindt u normaal? Iedereen wordt gepakt in feite, mevrouw. Van samenleving twee delen, gereiken en armen. Oké, okay, duidelijk. U zegt het is inderdaad een nivellerende operatie door dit kabinet uitgevoerd. Aan de lijn is Arie Slop, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Slop. Goedenavond. U heeft gezegd het is geen meeslepend verhaal, de troonreden. Nee, ik hoorde net u daar een hele andere beoordeling over geven. Want het had misschien meer met de inhoud te maken. Maar ik mis wel uh, echt, echt, echt het, het, het, het grotere verhaal. Uh, de visie die het kabinet heeft om, uh, om Nederland door deze moeilijke tijd heen te helpen. Ze blijven toch wel wat hangen in van de staatsschuld moet teruggedraaid uh, worden, moet verminderd worden. Daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk dat heel veel Nederlandse burgers toch nog wel iets meer van dit kabinet verwachten nu er van hen ook op allerlei fronten heel veel verwacht wordt. U miste ook het vorige kabinet? Uh, um, nou ja, dat is, dat is gewoon volledig tijd. Het uh, heeft niet veel zin om, om, om in het verleden te blijven hangen. Uh, wat ik, wat ik uh, toch wel een, uh, een positief iets vind het afgelopen jaar van het kabinet Rutte is dat uh, de ministers die werken toch al op een hele uh, intensieve manier uh, met elkaar uh, samen. Uh, dat is denk ik ook de verdienste van uh, de minister-president, die natuurlijk ook heel royaal is geweest naar het CDA om ook de helft van de bewindspersonenposten uh, te Zeker. geven. Ik zie ook dat ze een aantal moeilijke onderwerpen hebben opgepakt... waar ze ook steun voor een deel ook van de oppositie voor hebben gekregen. Maar je ziet het toch ook op een aantal fronten wel heel erg vastlopen. En dat heeft dat mede te maken met... De... De, het feit dat het een minderheidskabinet is en dat op het allerbelangrijkste onderwerp dat op dit moment speelt, het kabinet niet kan steunen op haar gedachtpartners. Ik denk dat dat cruciaal is. Dat, dat raakt u wel de spijker op zijn kop. Ik, het zit veel ambitie denk ik in de ministersploeg, maar je zit inderdaad met een ongelooflijk lastige constructie. Wilders die zich uh, toch vaak afkeert, had ik eerlijk gezegd niet zo ingeschat. Uh, als u nou zegt een jaar Rutte, uh, wat, wat, valt, wat zegt u? Wat is het meest positieve wat u te binnen schiet? Wat ik net aangaf, ook wel de ontspannenheid waarmee de minister-president leiding aan zijn kabinet uh, geeft. Ik bedoel, hoe groot het probleem ook is, hij blijft er uh, vriendelijk onder en glimmen. Uh, aan de andere kant is de glans er in die zin ook wel een beetje van af. Uh, we gaan nu zo'n zware tijd uh, tegemoet... Dat we ook echt van hem mogen verwachten dat hij voor de troepen gaat staan. En dat hij ook echt uh, een visie vertoont en laat zien van waarom doen we dit mensen. En dat hij ook, ja. wat het grootste probleem van dit moment is, de schuldencrisis die breed ligt. Niet alleen bij de overheid, ook bij de banken en bij de particulieren. Ja, dat hij dat ook echt gaat aanpakken. Oké, okay, Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, Dank voor uw commentaar hier bij Avondspits. Uh, Ad Borg Drachten, is het met me eens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik vind dat uh, meneer Rutte het uh, uitstekend doet. Ik vind hem transparant. En hij straalt iets uit met het hele kabinet van... Uh, ...voor iedereen in Nederland ligt de mogelijkheid open om meer te brengen dan te halen. En uh, hij refereert erbij ook natuurlijk aan ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar wat dat betreft kan ieder... Zich dat persoonlijk aantrekken en het meeheulen met een grote stroom die het tegengestelde uh, zou voorstaan of zou willen beweren. Nou, daar is dat kabinet uh, verre van en ik denk dat dat op zich een buitengewoon goede wending is en ook hetgene waarmee wij samen de toekomst in kunnen. Alborg, ik ben het zeer met u eens. Uh, dat, dat is mooi om te horen. Er wordt veel gebeld. U kunt ook nog bellen als u meedoet, uh, mee wilt doen, luisteraars. 0800 1121. Uh, mijn mening vanavond is, een jaar na dato is Rutte 1. Prima en goed van start gegaan. Uh, daarover kunt u bellen via ook hashtag WNL en hashtag Eerdmans kunt u mee twitteren. De tweets zal ik hier voorlezen uh, zodra ze hier binnenkomen. Meneer Bulo uit Lelystad, goedenavond. Goedenavond. Rutte 1 is een succes, vindt u? Ja, nou, in zoverre een succes dat de bezuinigingen die worden neergezet bij de kleine man hè? en de zieke personen. Hè? Op PGB's wordt, wordt bezuinigd. Men bezuinigt op van alle, allerlei uh, ziektekosten, hè, enzovoort, enzovoort. Maar vergeet één ding, dat er in de ziekenhuizen vaak uh, specialistisch personeel... ...dat neemt ontslag en verhuurt zich terug naar de ziekenhuizen voor uh, AZZP'er. En de ziekenhuizen betalen een dik, uh, dikke bedrag op nota. En daar valt toch een enorme bezuiniging te halen. Of ben ik uh, als zieken verkeerd? Ja, of u zegt, we laten de zieken links liggen. Juist. En dat mist u meest in dit kabinet? Ik ben, ik, ben het, ik ben het helemaal met het, met het eh, kabinet. Uh, niet eentje niet, niet alle factoren natuurlijk. Maar wel op dat punt. Oké, okay, meneer Bulloop, dank wel. Aan de lijn is nu Frits Hoefnagel. Frits Hoefnagel, oud-wethouder van de VVD in Amsterdam en Den Haag. Frits, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Ja, je hebt uh, de hele dag in Den Haag rondgebanjeerd, neem ik aan. Jazeker. En nu sta je op een borrel. Nou, wij uh, hadden uh, vanmiddag natuurlijk uh, BNR-uitzending Zaken doen met, dat was in uh, Diligentia. Dus wij hebben de majesteit van zeer dichtbij uh, uh, langs zien komen in de uh, Gouden Koets. En uh, aansluitend ben ik naar de borrel geweest van VNO-NCW, die altijd in een uh, Nieuwsport wordt georganiseerd. Zeker. En... Zoals uh, jaarlijks uh, sluit ik natuurlijk de dag weer af. Ik denk dat jij het licht, uh, je zal, je zal het licht wel weer uitdoen, uh, Frits. Uh, waar, waar ik je op bel is, is, is, is toch je commentaar. Ik zeg Rutte 1 is goed van start gegaan. Dat is vragen aan de pauze of hij katholiek is. Maar wat vindt Frits Hoefnagel van een jaar Rutte? Joost, je hebt volstrekt gelijk. Uh, je hebt wel vaker gelijk, maar zelden heb je zoveel gelijk als uh, nu. Dit is een kabinet waarbij we eindelijk eens te horen krijgen... waar we al heel lang uh, naar uh, verlangen... ...zeker in deze economisch uh, mindere uh, tijden. Uh, dit kabinet wil toe naar een kleine en krachtige overheid... ...met minder regels, met minder ingewikkelde uh, uh, procedures. Een overheid die niet in de weg... Uh, moet lopen, maar die de weg moet banen. Nou, lijkt... ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk teksten die een, een liberaal als ik uit het hart geeft. Ja, nou, ik hoor een campagneleider uh, lijkt het wel van, van Rutte. Uh, misschien wel Rutte 2. Uh, maar mag ik ja, eens vragen? Er wordt wel gezegd het is nauwelijks bevlogen, het is nauwelijks uh, daarmee daar slepend, zegt Arie Slob. Het, is, het slaat het milieu over, Europa wordt, wordt vergeten. Uh, wat, wat vind je van die kritische opmerkingen? Nou, weet je, het is allemaal heel erg leuk om heel bevlogen uh, te zijn. En het is allemaal heel erg mooi om uh, van alles en nog wat voor te stellen... wat allemaal geld kost. Maar dat geld moet wel allemaal worden opgebracht door de belastingbetaler. En uh, met name ook door de ondernemers uh, in dit land. En uh, ik vind het heel erg mooi dat de koningin zo vroeg in de troon al zei dat uh, de economische groei weliswaar wat minder is dan uh, verwacht. Maar dat het vooral belangrijk is dat we zorgen voor gezonde overheidsfinanciën... en voor een versterking van, de, van het economische groeivermogen. Ja, dat is alleen de grote onzekerheid die ons te wachten staat natuurlijk. Maar Frits, wij gaan luisteren naar wat bellers. Als je in als je, als je de buurt bent, blijf, blijf luisteren... want wij gaan de mensen ook vragen om te bellen als ze nog willen. 081121, en dan komt men binnen hier op mijn stelling. Rutte 1 is prima van start gegaan. Wie het niet met me eens is, dat is Peter Houtman. En hij zit in Den Haag. Goedenavond, Peter, Peter Houtman. Ja. Peter, ja, Peet ja. Ja, nou, geen ik, ben het het, ik ben van de oppositie, om het even zo te zeggen. Helaas, ja. eh, ze kunnen we, dan kan meneer Hoevenaar wel zeggen... ...ja, het is maar aan het hart gegrepen. Nou, bij mij is het hart uit mijn lichaam gesneden. Ik heb een waar jong kind ...als gevolg van een uh, syndroom van Asperger. Dat is een vorm van autisme. En ik zou best wel willen werken... ...maar ik ben voor 80 het 100% afgekeurd... ...en dan praat die meneer twee meneren daarvoor, ik weet niet meer wie dat was, die praat ook dezelfde trant van de, ieders eigen verantwoordelijkheid. Nou kijk, je kan inderdaad kan wel zeggen ja, dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid wil nemen, maar ik heb er niet om gevraagd om in een handicap godverdamme opgezadeld te zijn. Nou dat vind ik het grootste funnistrijk die er is geleverd. Goedenavond. Goedenavond, Peter Houtman, duidelijke taal kan hij eens zeggen. Ik heb aan de lijn geen Schumacher, hij is politicoloog aan de UvA. Goedenavond meneer Schumacher. Ja, dit soort emoties uh, komen naar boven. Uh, als je vraagt, hoe heeft Rutte 1 het gedaan? Po zeer positief, zeer uh, emotioneel negatief. Merkt u dat ook in, uh, in, uw, uh, in de samenleving als, als politico? Uh, de, de, de verschil tussen politiek en burgers, wilt u? Nou, me jou, meer, meer hoe divers dit kabinet wordt beleefd. Ja, nou dat, is, maar ja, dat krijg je natuurlijk ook als je in plaats van een centrumkabinet een rechtskabinet hebt. Dan uh, zijn er natuurlijk al snel mensen die het uh, negatiever beleven. Ja, wat zegt u? Rutte, één een jaar van start. Ik, ik moet zeggen, een enorme dosis aan ambitie, werklust van ministers. Ik zie met voorstellen met razende vaart uh, langs, uh, langs uh, de treffenzaal gaan. Uh, ik, ik heb er een positief uh, gevoel bij, ondanks de e enorme economische malaise. Hoe kijkt u er uh, naar als politicoloog? Ja, ik kijk er dan vooral naar uit de oog van stabiliteit. En ik denk dat de, de, deze regering, ondanks alle verwachtingen, als minderheidskabinet het uh, redelijk stabiel overkomt. Het komt in ieder geval een stuk stabieler over dan de vorige regering ja, uh, dan gaat Er gaat heel wat minder modder heen en weer tussen de regeringspartijen. Ja, ik heb zelfs de indruk dat het onderdeel is van een toneelstuk... Waar, mensen ook, waar ze elkaar gewoon de handen vasthouden, bij wijze van spreken, achter de schermen. En dan gaan ze los in de arena, Rut en Wilders. Maar het, het bouwt gewoon op een soort algemene uh, vriendschap, lijkt het bijna zijn. Hè? Verstand, uh, verstandhouding, men begrijpt elkaar. Ja, ja, vriendschap zal het denk ik niet zijn. En natuurlijk is het ook een toneelstuk. Uh, maar wat ik, wat ik juist, ik ben het daar een beetje oneens. Het is juist zo interessant dat Wilders en Cohen verdurend met elkaar in discussie zijn. En Wilders en Rutte zie ik eigenlijk zelden met elkaar in discussie. En dat, dat vind ik wel een boeiende dynamiek. Want uh, uh, zoals Wilders een beetje de buitenboordmotor uh, van dit kabinet... die uh, de oppositie een beetje bezighoudt met uh, spelletje wie is hier de grootste gedoogpartner... En ondertussen gaat het natuurlijk helemaal niet meer om enige substantie. Precies. Wat vindt u het belangrijkste punt... wat Rutte 1 tot nu toe gemaakt heeft met zijn team? Wat ze tot nu toe gemaakt hebben? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Nou, er is nogal wat, wat langsgekomen, zou nou, ik zeggen. inderdaad, ja. Dus uh, ja, wat is nou het centrale punt? Ja, ik, ik, ik vind eigenlijk dat, uh, als we dan even wat grote perspectieven nemen... dat hun positie wat betreft Europa natuurlijk wel het belangrijkste is. En dat moeten we natuurlijk wel uh, hierbij zeggen... Rutte heeft de macro-economische situatie niet voor te kiezen. Nog kan hij het ernstig beïnvloeden. Ja. Dus uh, hij zit in die zin in een vervelende positie. En in die zin kunnen er ook allerlei dingen veranderen dit jaar... waar hij eigenlijk geen controle over heeft. Ja. Ik denk op dit moment, vooral gezien de positie van de PVV... dat hij wel een verstandige keuze maakt... Door te blijven volhouden in het uh, volharden met uh, Griekenland, hoe moeilijk dat ook is. Oké, okay, dankjewel. Gijs Soemager voor uw korte commentaar hier bij de Avondspits van de WNL. Er wordt veel gebeld, u kunt het ook doen. 081121 uh, kan ook getwitterd worden. Hashtag, Eerdmans, hashtag WNL is allemaal goed. Rogier uh, die zegt zo welkom bij de VVD-show. Uh, nou, dat kwam waarschijnlijk de hoefnagel dat u dat zegt. Ik raak een borrellucht door mijn koptelefoon. Dat klopt. Frits Hoefnagel stond inderdaad in Nieuwsport bij de VNO uh, NCW-borrel. Um, daar kunt u dus aan meedoen om mee te praten. Wij praten zo direct met topondernemer Henk Kelman. Hij heeft ook een duidelijke mening over Rutte 1 tot nu toe. En u bent nu aan de beurt. Wouter Rozen, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, ik wou eigenlijk niet bellen tot ik meer hoorde over Asperger. Want ik heb zelf ook Asperger en ik ben hartstikke even in het kabinet. Dat is bijzonder, uh, ja. <laughs> ja nee, dat is niet bijzonder. Uh, mensen met Asperger zijn heel erg bekend op feitenkennis en op feitenbasis en dat daar beslissingen maken. En ik vind dit kabinet dus hartstikke goed bezig. Ik ben het niet met alles eens. Uh, maar welk kabinet kun je wel met alles eens zijn. Alleen dit is gewoon, voor mij wel doorslaggevend dat ze wel een heleboel dingen goed aanpakken. Maar Wouter, kun je je en voorstellen dat hij, de man, ik weet zijn namelijk nu ook, die, die belde met, met, met zijn toch een heel bijzonder vervelend verhaal, waarbij die 80% was afgekeurd, dat hij erg in de ja. min komt te zitten. In deze ja, maar ik, ik raak ook allerlei voordelen kwijt. Ik raak ook mijn pgb kwijt en dat soort dingen. Uh, ja, ik vind het niet uh, als excuus kan, kan gebruiken. Oké, okay, helder verhaal. Dank u zeer. Martijn Dullaert, heb ik aan de lijn, uit zils vlaanderen En u zegt, ik ben het niet met je eens. Rutte 1 is, is niet goed van start gegaan. Nee, ik, ik mis... Uh, het, het is goed dat het bezuinigd wordt. Want het is inderdaad wel... Uh, het is nodig dat het statusvol teruggebracht wordt. Maar wat ik zelf heel erg mis, is dat sommige dingen niet... niet echt aangevormd worden. Zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek of het, het ontslagsysteem. Mezelf ben, ben ik zelfstandig ondernemer, dus eigenlijk ook een, uh, een vvd stemmen van huis uit. Maar het is wel gewoon voor de lange termijn nodig dat bepaalde dingen geregeld worden. De hypotheekrente aftrek is daar bijvoorbeeld één van. Ja, dat is pechtocht verhaal. De grote hervorming op de, op de huizenmarkt eigenlijk hè? en de, de, de arbeidshervormingen zijn er niet. Uh, ik, ik, is dat iets wat u als ZZP'er zou, zou wensen? Ik ben geen ZZP'er, ik heb gewoon personeel. Oh, dus ik, uh, ik, vind, ik, heb, ik heb zelf personeel. Um, en op dat gebied denk ik dat een, een stukje ontslagversoepeling... Uh, wel heel belangrijk zou zijn. Het is nu, uh, als je nu mensen aanneemt... dan is dat uh, toch een, een groot risico en een grote belasting. Um, en als ik terug kan komen op bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek... Um, al, het hoeft nog niet eens een hele grote hervorming te zijn... maar als je ziet dat er statistisch gezien heel veel geld van de hypotheekraamde aftrek betaald wordt aan de uh, zeer dure huizen... ja, dan ik denk niet dat er heel veel mensen het met me oneens kunnen zijn dat je bijvoorbeeld de hypotheekraamde aftrek impact tot tot nou, boven een miljoen. Nee, precies. Martijn Dullard, dankjewel. We moeten, we moeten even hierbij laten gelet op de tijd, want Henk Keilman is aan de lijn. Henk Keilman, topondernemer, bekend van het ook Groene Ondernemen. Henk, uh, goedenavond. Goeie, goedenavond, dag Joost. Alles goed? Ja Alles zeker goed hier. Uh, en en hoe, hoe kijk jij aan uh, tegen het, uh, het kabinet Rutte 1, zo een jaar na dato? Nou, allereerst, uh, uh, Rutte is een, een hele goede premier. Uh, die heeft, uh, hij heeft heel veel charisma en hij uh, is heel goed in staat ook om uh, uit te leggen wat hij wil en wat hij moet doen. Alleen het kabinet is natuurlijk aangetreden in uiterst uh, moeilijke economische omstandigheden... Uh, waaronder het grootste probleem is uh, de besluiteloosheid uh, in Europa uh, om tot een grotere mate van integratie te komen. En dat wordt uh, door de financiële markten genadeloos afgestraft. Ja, want dat is inderdaad iets waar, waarmee hij wel de boer op wil. Hij ziet, hij ziet zichzelf ook als echt een Europeaan. En daar ligt ja. de, de PVV op de loer, die, die wil dat woord niet eens horen. Hoe zie, hoe zie je dat in de toekomst gaan? Nou kijk, in de middeleeuwen was de economische eenheid... dat was een, uh, een kasteel met een gracht eromheen. Toen werd het een stad met een uh, gracht eromheen. En toen een land met wat prikkeldraad eromheen. En nu is het een continent... En dat is veroorzaakt door de enorme technologische ontwikkeling, de globalisering, de communicatietechnologie, waardoor de wereld steeds kleiner is en daardoor de economische eenheden steeds groter. En iedereen die zich daartegen verzet, ja, die verzet zich gewoon tegen een onvermijdelijke ontwikkeling in de geschiedenis. Als Europa weer gefragmenteerd wordt in 27 kleine landjes, ja, dan zullen we nooit kunnen wedijveren met Amerika, China, India, Japan, Brazilië, eh, Rusland. We moeten gewoon eh, uiteindelijk naar een verdere Europese integratie toe. Ja. En als we die stap niet nemen, dan is dat een enorm historische blunder. Henk Eilman, dank je, dank je zeer. Blijf aan de lijn, we gaan nog doorpraten. U kunt nog bellen, luisteraars, op, op mijn betoog. Ik zeg ja naar dato, is Rutte 1 prima van start gegaan. 0800 1121. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van columnist Joshua Lievestro over veiligheid. Beste Mark. Het Haagse beroepscommentariaat had bij het aantreden van jouw kabinet weinig vertrouwen in een goede afloop. Er werden weddenschappen afgesloten op het aantal maanden dat Rutte 1 het zou uithouden. Er werd ook volop geklaagd over de onwenselijkheid van een gedoogconstructie waarbij het lot van de natie in handen werd gelegd van de raspopulist Geert Wilders. Maar terwijl de commentatoren cynisch reageerden, leek het kiezersvolk juist opmerkelijk tevreden. Een peiling uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Tilburg liet zien dat mensen sinds het aantreden van jouw kabinet tevredener zijn over hun regering dan op enig moment sinds de grote fortuinrevolte. Waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Ik denk dat het vooral te danken is aan de door de coalitiepartijen gedaan belofte dat de problemen van alle dag nu eens echt gaan worden aangepakt. Bovenaan het lijstje van zorgen van alle dag prijkt, zoals bekend, al jaren de veiligheid. Kiezers hebben wat dat betreft grote verwachtingen van jouw kabinet. Ze eisen een stevige aanpak waarbij geen enkel middel geschuwd wordt. En, het moet gezegd, ze worden tot nu toe op hun wenken bediend. Een aanpak van de coffeeshopcultuur. Minimumstraffen En in deze begroting ook opnieuw, meer blauw op straat. Belangrijker dan deze maatregelen is de mentaliteitsverandering die het kabinet uitstraalt. Misdaad wordt niet langer behandeld als een denkbeeldig probleem van mensen die de verkeerde krant lezen, als een serieus probleem dat om een stevige aanpak vraagt. En kiezers waarderen dat. Maar diezelfde kiezers zullen uiteindelijk wel boter bij de vis willen. Goede bedoelingen zijn mooi, maar ik hoef jou als liberaal niet te vertellen dat een goed resultaat uiteindelijk het enige is dat telt. Rutte 1 is goed van start gegaan. Leon van Duur uit Limburg is het niet met me eens. Nee, ik vind uh, Rutte 1 een clubje notoire woordenkramers. Als ik meneer uh, uh, van Financiën zie, die weet dat de euro helemaal kapot is. Dat het nog maar fictief in stand gehouden wordt. En die jongen die leidt gewoon Nederland het ravijn in. Alleen te even wachten tot we er met z'n allen invallen. Ja, maar dat heb ik ook al gezegd. In dat koffertje had eigenlijk maar één briefje moeten zitten... wegens, uh, wegens, wegens onzekerheid ja, maar... uitgesteld. Het Kijk, dat, dat liegen is begonnen bij Wim Kok en bij meneer Zalm. Dat zijn eigenlijk de verantwoordelijken... die ons uh, eigenlijk uh, het sto uh, noem je dat? de aanzet hebben gegeven... om het ravijn in te gaan lopen. En Huttel... ja, dat is elf jaar geleden gebeurd. En meneer De Jager, die denkt het probleem nog... voor ze uit te kunnen schuiven door te zeggen... oh, het komt wel goed... En we gaan Griekenland steunen, straks Italië, Spanje. Het wordt helemaal niets. Oké, okay, Leon van Duren. Ja, bedankt. Dit is, dit is een duidelijke, duidelijke mening. Niet, daar ben ik het niet mee eens. Christian V.M. zegt... Eerdmans arm land om juist in dit soort tijden zo zwak te worden bestuurd... op naar een zaakkabinet zonder PVV-gezeling. Aan de lijn is onze laatste commentator van, van de stelling... Rutte 1 is een succes. Uh, Yves Geiraat, onder andere bekend, zeer bekend van de millionaire fair all over the world... zou ik willen zeggen. Meneer Geiraat, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat zegt u? Een jaar Rutte. Is het een, in uw ogen een goede start geweest? Nou ja, ik, ik vind het nog een beetje te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Ik denk dat je natuurlijk niet moet vergeten dat ze in vrij moeilijke omstandigheden zijn begonnen. Ik vond dat uh, de start van Rutte in ieder geval hoopgevender was dan het moment zoals hij dat nu verkondigt. Ik zie hem niet, ik hoor hem nauwelijks. En ik denk dat uh, waar we vooral behoefte aan hebben, en ik denk vooral de burgers, is aan gewoon een leiderschapsgeluid en een gevoel dat ze in ieder geval een goede koers uh, uh, opgaan. En ik heb uh, vanochtend op vanmiddag was het uh, met veel aandacht uh, geluisterd naar de kroonrede van Beatrix, maar dat zie ik toch meer als een soort gevecht van ministers die daar een, een zinnetje in kwijt willen. En zij leest dat voor. Ja, ik vraag me eigenlijk af of ze überhaupt weten uh, wat, wat ze aan het voorlezen is. Er gaat zo weinig emotie vanuit. Want je was u, denk, overigens, wat, wat... u was er bij, hè, bij Prinsjesdag. Ja. En, en weet je, dat is dan een, een heel schouwspel met koetsen en uh, goud en lakijen. Het, het, het, het kan allemaal niet op. Dus je zou bijna zeggen dat uh, we in een geweldig tijdperk leven... waar er uh, een overvloed is aan, aan rijkdom. Dat straalde in ieder geval dat hele schouwspel uit. En dan wil ik ook een signaal horen. Ik wil ook een geluid horen dat... Iedereen begrijpt dat maatregelen noodzakelijk zijn. En ik denk dat ieder wel denkend mens in Nederland... waar hij ook woont en wat hij ook doet... heus begrijpt dat we in een iets andere wereld leven. Maar we willen ook wel een beetje een signaal horen... dat we de goede kant op gaan. Maar het grappige ik even is... Val, uh, ik ja. heb gewoon het geluid gemist van, van, van een nieuwe politiek. En van een nieuw geluid. En ik, ik denk ja. dat we een beetje af moeten van het verhaal... dat. Rutte is goed, of Wilders is goed, of Cohen is goed, of wie het al allemaal zijn. Ik denk dat het vooral een kwestie is dat, dat we gezamenlijk gewoon de handen ineens slaan... en kritisch op elkaar zijn. Maar dat we vooral een gevoel hebben waar we naartoe gaan met ons land. En dat we de positieve elementen van de maatschappij... en ook van de, van de kabinetsmaatregelen, dat we dat delen met het volk. En er zijn genoeg... Goede dingen uit zo'n kroonrijden. uit een kroon te ja, het, halen, nee, en uit kabinet versluiten. Het Ive, dat ik moet ik je onder... Ja, nee, dat heb je gemist. Opvallend is hoe verschillende geluiden zijn. Want een een een uh, gezegd, ik vond het bevlogen. Ik vond het een prachtverhaal. Henk Keilman heeft er ook veel uitgehaald. Maar jij zegt toch als ook als groot ondernemer, mediaondernemer, ik heb het niet gehoord. En misschien komt het inderdaad omdat het zo'n brokstukkenverhaal is van allemaal kleine beetjes. Dat kun, uh, kunnen we denk ik. Uh, dat ben ik wel met je eens. Iwv, dat mag ik je bedanken, uh, mediaondernemer en uh, uh, voor je commentaar op 1 jaar Rutte. We zijn er doorheen. Ik kan nog een, een Twitter voorlezen. Sermon zegt, uh, heer Rutte is net op zichzelf gaan wonen. In het begin is altijd een beetje wennen. En Dave, de, de, de, Detlef zegt, WNL zorgpremie omhoog. Zorgtoeslag omlaag, eigen risico omhoog. Ik moet zeggen, ik ben chronisch ziek en ik heb drie kinderen. Hoe, hoe moet ik het doen? Ik ben de klos. Dat is de laatste die u hoort van mij, uh, luisteraars. Het was een uh, bijzonder, uh, bijzonder mooie dag. Het was Prinsiedag 2011, maar op de miljoenennota... en op Rutte wordt heel verschillend gereageerd. Straks gaat uh, kunststof verder op deze zender. Wij zijn er doorheen met Avondspits hier op Radio 1. Ik ben er morgenavond weer met een geheel nieuwe stelling en nieuwe mening. Vliegers, vleuggen, vloegbroekers... Vliegers, vloegbroekers...